van dat met het NOS-journaal. Een kamermeerheid wil dat staatssecretaris Wiebes van Financiën... de Tweede Kamertekst een uitleg geeft over een mogelijke afspraak... tussen PostNL en de Belastingdienst. Het merendeel van de bezorgers van PostNL wordt volgens de Volkskrant... door de Fiscus gezien als ZZP'er... waardoor het bedrijf miljoenen aan premies en belastingen bespaart. Kamerlid Jon Kerstens van de PvdA vindt dat de ZZP'ers die PostNL inzet... eigenlijk gewoon werknemers zijn die een vast dienstverband verdienen. Bij luchtaanvallen door het Syrische leger zijn in de provincie Aleppo tientallen burgers omgekomen. Militairen lieten met explosieven gevulde vaten vallen op twee doelen. In de stad Aleppo werd een woonwijk getroffen die in handen is van opstandelingen tegen het regime van president Assad. Ook vielen er zogenoemde barrelbombs op de plaats van Al-Bab die door strijders van islamitische staat is ingenomen. In totaal zouden er zeker 45 burgers zijn omgekomen onder wie vrouwen en kinderen. De Europese Commissie wil een rechtszaak tegen Duitsland beginnen... wegens de invoering van tolheffing op de Duitse snelwegen. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt. Volgens de Commissie is de tolheffing discriminerend... voor buitenlandse automobilisten... en gaat de maatregel daarmee in tegen het Europese recht. Die Welt citeert functionarissen in Brussel... die zeggen dat de Europese Commissie de Duitsers herhaaldelijk... maar te vergeefs heeft gevraagd om het plan voor tolheffing aan te passen. De Bondsraad heeft begin deze maand ingestemd met het plan...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 Het weer, eerst vallen er nog enkele buien en schenkt de zon af en toe... in de loop van de dag vanuit het westen droog en vaker zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het... En het DFM, verkeersupdate. Conditionbakker verkeersupdate. van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Nest 2 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, ook daar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinvloed.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 zijn lippen in haar. Nog een deelsje bij de piepen en wat sterkers op het plein.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 Was een weekje in Parijs om de contributie te verdedigen. Om een piet, de secretaris, zet al maanden voor die tijd. Is een eentje Frans zitten leren. Maar toen niemanden hem verstond, deed hij man, Want de zong op de Palace Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is nog. Zo lange stel te greep, had die nood geen brood meer gebaat. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen kolom op de shambel zei: Geef me maar als de Dat is mooier dan paard. The movie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 Het kind van het laaggeland, blond van haar.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 Game set. Wait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 Daar zijn de verhalen die mijn vader vertelde. Als we zondags de buurten doorkruisten. Waar zwoegende vrouwen in hun rok levenslang in die stinkratten huisden. De gezellige straat waar ik steeds over lees. Waar je heerlijk kunt zwieren en zwaaien. Daar ligt in zijn vrije tijd de Jordanees. Aan zijn auto een moer vast te draaien. De Jordanees.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 Die drink ik van en blijven niet. In plaats van vodka of Englishing. Een pikkent zien, en pikkent zien, een pikkertannisie, dit gaat er altijd in.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 Een piketanissie, maak je blijven zin. Ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van cadeau. En ook die Deense aquavit, Die drink ik van m'n leven niet. In plaats van wodka of Englischin. Een piketanissie, een piketanissie. Een piketanissie, dat gaat er altijd in. Een pikke dansie gaat er altijd in. Een pikke dansie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. De witte wil krijg je van me cadeau. En ook die Deense at Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een een pikke damesie, een pikke damesie, een pikke damesie, dat gaat er altijd in.